Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Joghard Tsarnaev heeft de doodstraf gekregen... voor het plegen van de bomaanslag bij de Marathon van Boston in 2013. Daarbij kwamen drie mensen om en bij de achtervolging nog een politieagent. Over de straf heeft de jury 14 uur beraadslaagd. De broer met wie Joghard Tsarnaev de aanslag pleegde... is destijds bij een vlucht doodgeschoten. Vakcentrale FNV bereidt acties voor in de metaalsector. Een ultimatum dat bij de CAO onderhandelingen was gesteld is verlopen. Op 29 mei staat de eerste actie gepland Er wordt nu al actie gevoerd bij de politie door Rijkse ambtenaren, ambulancemedewerkers en medewerkers van sociale werkplaatsen. In Burundi is de vrees groot voor wraaknemingen nu de staatsgreep tegen president Unkurunziza is mislukt. Al meer dan 100.000 mensen zijn gevlucht, vooral Tutsi's. De president zegt dat de orde in Burundi is hersteld en dat er volgens plan verkiezingen worden gehouden. Hij wil een derde amstermijn, Dat is tegen de grondwet. En heeft de afgelopen weken geleid tot gewelddadige protesten. Een man van 48 heeft in Napels vier mensen doodgeschoten. Zes mensen raakten gewond.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 is love. for me. up on night. Kort over zeven op zondagmorgen Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt